Van politici uit diverse landen werden computers gehackt... en telefoongesprekken afgeluisterd in opdracht van de Britse regering. Dat gebeurde onder meer via internetcafés... die door de geheime dienst waren opgericht. Zo werden bijvoorbeeld de delegaties uit Zuid-Afrika en Turkije afgeluisterd. Nederland was ook vertegenwoordigd... maar wordt in de stukken die The Guardian heeft niet genoemd.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 PVDA-kamerlid Öztürk heeft zijn uitlatingen over het politiegeweld in Turkije genuanceerd. Hij zei dat het geweld van de Turkse politie tegen betogers wel meevalt en dat ook in andere landen wel eens hard wordt ingegrepen. Hij herinnerde onder meer aan geweld bij de inhuldiging van koningin Beatrix in 1980. Öztürk liet afgelopen avond via Twitter weten dat hij elke vorm van buitensporig geweld tegen vreedzame demonstranten afkeurt.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 Wat een toestand, hè? met die prismen en die privacy. Ja, privacy, privacy. Het maakt mij allemaal niet zo uit, hoor. En wat heb je nou helemaal te verbergen als mens? En de mensen doen er vaak zo belangrijk over. Ikzelf ben eigenlijk best nieuwsgierig. En als ik s'avonds langs de huizen loop, dan mag ik graag even naar binnen loeren. Maar om nou te zeggen dat het me echt interesseert wat ik daar zie, ja... Iemand zit zijn teennagels te knippen. Hè? Of een beetje slom te seppen. Of mekaars meeeters uit te drukken. Nou, dan kan ik hem niet van omhoog krijgen, bij wijze van spreken. Maar ja, je kijkt naar binnen, ja. Net als je even kijkt bij een ongeluk. Hè? Maar bij mij mag je zo kijken hoor. Ja, niet op het toilet, maar verder. Ja, en de mensen willen het toch ook graag. Ze twitteren en Facebook, alles in de rondte. Maar oh, oh, oh, die privacy. Ja, dat vind ik toch raar. Nou ja, het zal wel aan mij liggen. Ja, je hebt natuurlijk mensen die er hele rare gewoontes op nahouden. Heel onsmakelijk of heel eng, ja. Dan wordt het lastig. Maar gemiddeld, ja. En het is tegen de terroristen natuurlijk, hè. Maar ja, hoe ver ze uiteindelijk gaan, dat is natuurlijk link, hè. Want als ze je, je huis zouden gaan binnendringen... dan, nee, dat zeg ik ook, uh, kappen ermee, hè. Maar voorlopig, voor de veiligheid, ja, het is het een of het ander. En je kan ook wat minder gaan bellen of internetten. He? Gewoon eens wat vaker een leuke afspraak. He? In een bos of in een café. Of schrijf een brief He? met een pen op een papiertje. He? Doei doei. <middels> Welkom, welkom, lieve luisteraars. Uh, kijk op www.groentevrouw.com voor meer uh, opwekkende gedachtes. Uh, ik loop een klein beetje op mijn wenkbrauwen. Want ik heb net de opening van mijn uh, allereerste expositie achter de rug... in de Weesburg in Amsterdam. Want ik moest wel iets meer doen dan die mozaïekjes van me ophangen en neerzetten. Ik heb uh, voor iedereen gekookt. Ik heb nog een heleboel soep over, dus kom langs. Ik had wel Rex van Beuningen op bezoek vanavond. En Jan Emaus. Ah, fijn. Je kan nog de hele week langskomen. Vanaf woensdag dan, hè. En uh, ik blijf koken. En dan zijn er zijn ook allerlei mooie optredens tussen 6 en 9. Geen allemaal gratis. Golondrinas, F. Stari komt langs, Ko van Gemert... Maartje Wortel, Marielle Tromp en Ellen McLaglan... Marijn Wijnhans, de maestro's, de directie, Ernestine Stoop... Nou ja, goed. Ze komen allemaal optreden. Dus haas je naar Weesperzijde 94 in Amsterdam deze week... Vanaf woensdag de 19e. Goed, en wat vannacht? Nou, ik dacht, ik ga toch nog eens één een keertje met u kletsen. Want ik heb een heel mooi onderwerp, namelijk radio. Radio in de nacht. Het veranderende medialandschap, zoals dat zo mooi heet... dicteert dat alles sneller, korter. Ja, vooral korter moet. Nou ja, is dat werkelijk wat we willen? He? Nou, denk aan de één minuut optredens in De Wereld Draait Door. Denk aan de bedjes, aan muziek... die op menige zender overdag onder alles gelegd worden. Keep it coming, keep it flowing. Oh, is er nog plek voor? Slow radio, zoals we dat hier in deze nacht maken. Ja, kijk, ik dacht dat slow de nieuwe trend zou worden. Hè? Slow cooking, slow journalism, slow whatever... Alhoewel, ja, die term voor mij in de nacht nou eigenlijk niet precies de lading dekt. Maar ja, dat komt omdat sloom mij ook een beetje doet denken aan sloom. Ja, dan zijn we hier toch helemaal niet. Goed, nou, denk maar vast na, eh, want dan gaan we het zo over hebben. En ik wil het ook nog over hele andere aspecten hebben. Over namelijk, wat vind je van al dat bellen? Die mensen die inbellen, dan denk je, oh, vreselijk, vertel me dat nou eens overwin nou eens een keer die, die, die schroom... en kom mij dat nou eens vertellen hier in de nacht van... nou, ik bel nu, maar ik bel alleen om te zeggen dat ik het... Uh, een hekel aan heb aan al dat gebeld. Nou goed, dat soort dingen. Ik ga eerst eventjes uh, een, een liedje draaien over... Uh, hoe fijn slow kan zijn. Dat doet Jimmy Deere Boston.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 Stay with the pace But the fact is that Life is not a race And one day It's all gonna end So smell those roses As you pass by them Some folks tend to forget Well, some guests never figured it out, oh, yeah What you give Is what you will get And people do the math now Slow down There isn't any hurry now Sit back Take a look around Relax Ain't nothing to worry about, everything will even now. Once you go and slow it down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 Along, your heartbeat is beating strong, but one day it will be gone. So listen to the beat now. Slow down. There isn't any hurry now. Sit back, take a look around, relax.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 Take the time to slow down. There isn't any of me now. Sit back, gotta take a good long look around. Relax. een mooie tekst, toch? Goed, eh, eerst nog even heel snel opzommen wat u vannacht allemaal eh, voor uw oren krijgt. Uh, u krijgt het tweede deel van het interview dat Winfried Povel hield uh, afgelopen najaar met zijn toen 100-jarige vader, de hoorspelregisseur Leon Povel. Afgelopen januari op 101-jarige leeftijd overleed hij. Het is een onthullend interview geworden van uh, ja, wat een mens in meer dan 100 jaar heeft meegemaakt. Met alles wat erin gebeurd is en, en wat er in de wereld allemaal is uitgevonden. Hoe hij zelf het radio maken min of meer moest uitvinden. Maar ook zijn privéleven komt aan bod en de oorlogsjaren. Uh, daarna in hoorspelopherhaling natuurlijk ook een hoorspel van Leon Povel. We gaan terug naar 1959. De titel De Hel ligt niet ver van de hemel. is een, een stuk van Frits Meugli. En we verplaatsen ons dan naar een modern opleidingsvliegveld. Goed... Uh, de Vaste Meuk is er. Jan Eemhaus met tricktrasers. Een vers mysterie van Emily. En uh, natuurlijk een gesprek met onze eigen Bob, professor Rex van Beuningen. En ja, Coe verdiept zich in de poëzie van Jacques Bloem. Mijn grote held vroeger. Ja, nu ook nog wel, maar vroeger was ik daar helemaal kapot van altijd. Uh, Carmichot laat zijn werk voordragen deze week door Kees Brusse en Coe van Dijk. En hij geeft daar ook commentaar op. Dat is erg leuk. En F. -punt Starik, ja, die blijft zijn moeder doen. Nou, en de wekelijkse uh, column van uh, Marjolein van Heemstra, waarin ze het uh, vriendschapsgehalte van haar Facebook vrienden offline onderzoekt. Nou, die krijgt u voor een keertje nu eens even hier. For sure. That's what friends are for. Did you just think they Picture. On Sinds ik hier een half uur geleden de hand schudde in een park in Rotterdam, is hij onafgebroken aan het woord. Hij praat razendsnel in moeilijk verstaanbaar Engels en heel eerlijk, ik luister al een tijdje niet meer. Zijn stem is achtergrondgeluid geworden, een soort ruis in mijn oor, terwijl ik van de zon probeer te genieten. Oorspronkelijk komt deze lange magere Facebook-vriend van mij uit Israël, maar als danser reist hij zijn werk achterna. Nu zit hij tijdelijk in Rotterdam. We hebben elkaar eerder ontmoet. Drie jaar geleden op een festival in Marseille. Maar dat was ik vergeten. Pas toen hij begon te praten, wist ik het weer. Omdat hij dat toen ook deed. Oeverloos praten. Ik herinnerde me ineens hoe ik midden in een monoloog van hem... deed alsof ik werd gebeld en naar buiten moest om de beller te verstaan. Ik kwam niet meer terug. En een dag later accepteerde ik uit schuldgevoel zijn vriendschapsverzoek... Ik had beter op zijn profiel moeten kijken. Er had een belletje moeten rinkelen... toen hij op mijn verzoek om offline te ontmoeten... reageerde met een bericht van 500 woorden. Te laat. We wandelen en ik kijk om me heen... terwijl Jair op gedragen toon praat over vriendschap, filosofie, werk, kunst, geld... over zijn appartement in Parijs waar ik altijd mag logeren. Ik wil zeggen dat ik dat aanbod graag aanneem... maar dat lukt niet, want ik kom er niet tussen. Ik vraag me af waarom ik me eigenlijk schuldig voelde... toen ik hem in dat café in Marseille achterliet waarom ik dit contact heb aangehouden... terwijl ik een half uur na onze eerste ontmoeting destijds... al naar de mute-knop zocht. Misschien werd ik Facebookvrienden... omdat ik achter al dat geklets een goede danser vermoed. Omdat ik denk dat we elkaar iets te vertellen hebben... vanwege het feit dat we allebei in de podiumkunsten werken. Onzin, blijkt. Het is alleen Jair die mij iets te vertellen heeft en niet andersom. Maar als we voor de derde keer aan hetzelfde rondje rond de vijver beginnen... is hij plotseling stil. Weet je genoeg... Het is zijn eerste vraag vandaag. Genoeg waarvoor? Vraag ik. Voor je performance, zegt hij. Ik vraag welke performance hij bedoelt. Ja, hier kijkt verbaasd. Dit is toch voor een performance? Ik schrijf er iets over, zeg ik. Dat is alles. Ja, hier stopt met lopen. Ik dacht dat je hier uiteindelijk een voorstelling van zou maken, zegt hij. Jij maakt toch documentair theater? Ja, zeg ik. Maar niet over iedereen die ik ontmoet. Niet over jou. Ja, hier kijkt teleurgesteld. Dus dit is alleen maar een ontmoeting. Ik knik. En nu? Vraagt hij. Nou nu, zeg ik, probeer ik aan de hand van deze ontmoeting... iets te formuleren over wat een Facebook-vriendschap is. Jair haalt zijn schouders op. Dit was een potentiële performance. Dit had mooi kunnen worden. Nu vind ik het eerlijk gezegd vooral een gemiste kans. We lopen het park uit. Jair is stil. Hij weet zich geloof ik geen raad met deze ontmoeting... die geen performance zal worden. En ik wil hem niets meer vragen uit angst... de rest van de dag naar hem te moeten luisteren. Bij het afscheid heeft Jair zichzelf hervonden. Als jij het niet doet, doe ik het wel, zegt hij. Mag ik deze ontmoeting gebruiken voor mijn performance over onbekende Facebook-vrienden? Voor ik het weet, heb ik toestemming gegeven. En dan bedankt hij me voor een inspirerend gesprek. Facebook. Goed, dat was Marjolein. Ja. Ze gaat nog een tijd door met haar het onderzoek naar uh, de zogenaamde. Vrienden op Facebook. Goed. Uh, nou, ik moet nog even afsluiten, uh, uh, mijn uh, Riedeltje. Ik wou zeggen: de website www.adelinevanlier.nl. Daar kan je podcasts, daar kan je van alles teruglezen, uh, playlists bekijken. fotootjes. hebben. Je kunt ook mailen naar het Goede Leven, het KRO.nl. Je kan mij ook bevrienden op Facebook, Adeline van Leer. Want daar zet ik ook vaak die podcast op. Dus dat is heel handig. En Twitter, ja, dat doe ik ook al jaren. For what it's worth. Uh, n 8vh, Goede Leven. Nou ja, en, en nu wil ik heel graag vragen of u mij wilt bellen hè, op 0800-1121. Want hoe ziet uw ideale radionacht er nou uit? Denkt u dat de snelheid van overdag ook goed past in de nacht? Hè, omdat de meeste mensen niet meer in staat zijn om langer dan... pak een beet, maximaal acht minuten naar iets te luisteren. Is er plek voor slow radio of is dat onmogelijk anno 2013 en daarna... Goed, uh, bel het gratis nummer 0800 en vertel het mij. Uh, hier is Maison de Malheur met de song Too Fast Too Slow. Maar ja, dat gaat dan over een grammofoon. maar ja, kan het bommen.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 zonder mijn loa. Uh, ik hoorde net van uh, Vincent Krom, die vannacht uh, de regie doet, uh, dat uh, een nummer van hun, uh, deze Nederlandse band, is uitgekozen voor een wereldwijde Heineken-reclame. Oh, nou, moet ik even luisteren. Dat is leuk voor die jongens. Want kennelijk werkt dat tegenwoordig, hè? Uh, Zo, dat als je als bandje uh, een, een nummer van je gekozen wordt bij uh, een van die grote reclame-merken, dan uh, nou, dat is verdienen. Nou, dat, is, dat is publiciteit. Dat is toch raar. Toch zwaar. Maar goed, oké, okay. aan de telefoon heb ik uh, uh, John. John Vermeulen. Hi, uit Den Haag. Hallo. Ja, hoe weet je dat? Nou, hoe <laughs> weet ik dat nou? Hè? Dat kan ik ook horen, toch? Daar <laughs> je er ook gewoond? Ja, dat heb ik ook gewoond, zeker weten. Ja, ja, ja, ja. Hé, hey, vertel eens, wat, wat vind jij van Slow Radio... en het en, en verschil tussen dag- en nachtradio? Alles goed als er maar geen muziek is. En als je hoorspellen die verhoudt is, kan ik geen genoeg van krijgen. Ja, ja. Ik vind dat... Uh, hadden je uh, Simon Camichel te kreeg. uren en uren aan luisteren. Ja, ja, ja. maar uh, oh, tak, Geen muziek s'nachts? Nee, Nee, je hebt je honderdduizend zenders overal muziek, echt overal. Laat er één zender nou het niet doen, dan was deze en BNR en R Oké. Maar af en toe een plaatje ertussen door, dat vind je? Ik bedoel, deze ja, ja, niet meer als één per uur. Wat zeg je? Niet meer als één per uur. Eén per uur. Okay. Ja, sap. Oké. Okay. Dus jij bent echt gewoon een, een liefhebber van, van, van hoorspelen en verhalen. Verzamel je die ja. zelf ook? Of, of, uh... Uh, nee, ik probeer een beetje op het internet een beetje te, te rommelen, een beetje te, te, te downloaden en te kijken. Dat vind ik wel. Dat heb ik heb een bibliotheek ook gedaan, maar als je met dat terugbrengen ben je weer te laat. Dus, dus ja, ja. in de bibliotheek haal ik je hoorspelen ook al nu weer doe ik ook op het internet zo'n beetje. Ja, hey, en John, luister je overdag ook wel naar de radio? Dag en nacht. Dag en, Dag en nacht. En nacht. Ja, ik kan niet slapen zonder. Oh, oké, okay, oké. Okay. Nou goed. Hey, ik, vind, dan... ik, vind het jammer, ik vind het wel jammer van Radio 1, hoor, de laatste tijd. Ik vind het wel dat ze heel veel muziek beginnen te draaien, hoor. Ja. Ik vind dat eh, vooral met sport en zo, gaan ze sport en muziek, ik denk, ja, heb je nou niks anders te doen dan die plaatjes, man? Ja nou, ja. Ik vind het jammer. Maar, eh, wat is je toevoeging van van op de radio? Want je kan ze natuurlijk ook overal wel downloaden, of je kan ze, kan ze kopen. Wat is dan de meerwaarde daarvan? Op de ja, radio. Wat is de meerwaarde van, de meerwaarde van die klantjes dan? Ja, is Ja, nou dan moet je. dan nou heb je mij. <lacht> ja, ja. Ik hoop dat ik iemand heb. <lacht> ja. Leuk, bedankt. Ja, okay. Hé, hey, John, bedankt voor je bijdrage. Ja. Dag! Ja, okay. Blijf luisteren. Zet hem op. Ja. <lacht> <Okay>. <lacht> doei. Doei. doei. Uh, Peter van den Berg, jij had een heel andere mening. Goede, goede nacht. Ja. ja, ik zeg in ieder geval geen hoorspel. Oh. Echt afschuwelijk. Meen je dat nou? Ja, echt afschuwelijk. Er is, is geen touw aan vast te kopen vaak. En eh, de, de techniek laat jullie ook vaak in de steek dat het slecht, slecht te horen is. Meer dat het nou? is. Nee, ik vind het echt helemaal niks. Uh, uh, Dan zeg ik van, nee, dat, dat hoort op een andere centrum thuis, radio 6 of zo. Of wat is er? Wat is er? Welke centrum biedt daarvoor de mogelijkheid? Ja, ja, maar... Radio 5 misschien? Oké, okay, maar Peter, uh, luister, wat, wat zou jij in de nacht dan willen horen? Nou ja, in ieder geval, kijk, ik ben er dus inderdaad helemaal niet eens met die vorige beller. Want uh, ik, ik zeg juist wel muziek, maar dan natuurlijk niet. Kijk, die, die man die bedoelt, je hebt van die zenders, hè, Veronica of zo, uh, ja, die draait de hele dag muziek, maar die draaien de hele dag dezelfde platen. Het zijn steeds, het zijn doelgroepen zenders, hè, die dus uh, hebben ze uitgezocht welke platen ze leuk vinden. En dat draaien ze de hele dag, ja, dat is ook afschuwelijk, dat vind ik ook. Maar ga nou s'nachts de diepte in. Eh, pakken, ze, uh, pakken ze een, een LP uit, uit de 70 e jaren, Pink Floyd, Frank Zappa, Quakeful uh, Dead, eh, dat soort werk. Eh, uh, we zijn toch allemaal met, met, met oudere luisteraars. Uh, ik denk dat dat juist gewoon uh, juist heel erg leuk is. Uh, dat programma, of tenminste dat, uh, dat item van jullie uh, om van vijf tot kwart over vijf. Van uh, uh, ja, Track tracktracers van uh, ja, Jan track Emaus. Ja, oude dat meuk. is toch geweldig. Dat is toch <laughs> hartstikke goed. Dus dat, je... dat, dat, duurt, dat duurt maar een kwartier, moet een uur Oké, oké, oké. En goed, wat grappig om nee, te nee, horen. Nee, maar, maar luister jij zelf, dat vraag ik me wel eens af. Als ja? je, luister jij zelf wel meer naar Radio 1 dan al in je eigen programma? Nou, ik, rij, ik luister overdag uh, niet naar Radio 1. Ik, ik hou nee, daar niet van. Thuis, uh, maar ik hou van nachtradio. Ik hou van, uh, van slow dingen, lange dingen. Ja, ja maar ja, die man had het ook over overdag wordt er meer... Kijk, overdag wordt er op Radio 1 er worden ook plaatjes gedraaid... die dus voor de doelgroep zijn. Nee, dat zijn dus, uh, nee, dat maar, is ook wel ja. een beetje hetzelfde. Maar dat is af en toe een plaatje. zit is dus, dus één, één, één, één plaatje per uur nee, of zo. Nee, maar weet je, dat is, dat is ook heel erg sneu. Maar dat is allemaal... Dat wordt centraal door iemand ja, uitgekozen. Ja, dat is en toch het moet... wel leuk. Ik bedoel, als je... Ja, ja, maar BNR. dat moet zelf... ja, Als je PNR-radio hebt, dat is de hele dag dat ga oer. Dan zeg ik van, nou, dan vind ik radio even veel beter die dat gewoon uh, verfrissen met een plaatje af en toe tussendoor. Ja, ja. Oké. Okay. Eh, maar maar eh, neem nou dat programma van woensdag op donderdag van de Roel Koenis, van de Vara. Uh, ja, dat is gewoon uh, hartstikke leuk. Die, die gaat een beetje de diepte in met, met de muziek. Hè? Die vertelt er wat bij. En, ja. en uh, achtergronden. Okay. Ja, dat, uh, daar kan ik geen genoeg van krijgen. Dat vind ik okay. hartstikke leuk. Dus bij mij, bij, bij mij luisteren. Want hoe vind je mijn muziekkeuze uh, dan? Nou, ja, ook, ook heel goed. heel, goed, heel goed. Uh, ja, Maar bij zo'n hoorspel het, heb je zoiets eerst, van een haak, haakje even het, af. Het eerste uur is vaak wel, uh, wel interessant met, met, die, met de nieuwe band en zo. Ja? Dat is echt, echt wel leuk. Eh, en, en de muziek die je draait is ook, vind ik echt echt oké, okay, eh, absoluut. Dan ben je gewoon wat andere muziek dan, eh, dan ja. wat je doorgaans hoort. Ja. Maar ja, als het hoorspel komt, dan eh, ga ik niet een anders in, want ik zeg altijd... Uh, waarom? Je, je, ik, ik heb wel eens eerder gebeld en, en dan zijn er luisteraars die bellen op van, die zeggen dan van ja, voor, voor, dat, voor dat je weet nemen de, nemen de luisteraars uh, je, je zender over. Nou, dat vind ik wel zo negatief. Ja, uh, ik, okay. ik, ik praat, mee, praat mee over, over je programma. Ik, okay. ik, ik, ik ben een Radio 1 luisteraar. Nou, dan okay. zeg ik, als ik iets niet leuk vind, dan probeer ik daar wat aan te doen. Peter, hartstikke bedankt voor je bijdrage. Heel helder. Graag gedaan. Blijf luisteren. Oké. Okay. Dan hebben we Frank. Goedenacht Frank. Goedenavond, Adelien. Ja, Slow Radio, Hallo. is dat wat voor jou? Nou, jij komt uit Helmond, ik kom bij vlakbij, Eindhoven, best. Nou, laten we la, la, even helder zijn, mijn moedertje komt uit Helmond. He, heb je ooit verteld van de bakkerij, et cetera? Ja, van, uh, van uh, Sanders, de bakkerij, lekker bakkerij van Sanders, ja. Adelien, wat vind ja. ik van radio? Ja, Slow Radio, net... hè? Mijn radio, ja, okay. onze radio. Ja. Ik heb het net tegen de regisseur gezegd. Over het algemeen vind ik het programma van jou... Ja. redelijk goed ingekleed... Ja. goed geprogrammeerd... Ja. gemelleerd... Ja. een goede mixture... en dat betekent in mijn geval... als ik luister, dat het, de aandacht ook getrokken blijft... naar de radio. Alright. Waarom? Onder andere omdat het slow radio is. Tussen haakjes, Ad Vermeurs, die heb jij ook gehad... Ja. is hier dit weekend geweest. Ja. Maar goed... Uh, Punt 1. Maar hier, hier is Eindhoven. Je, bent, je belt uit Eindhoven, Frank, of wat? Of Best? Ik bel uit Best oh, ja. bij Eindhoven. Ja, ja, ja, dat ken ik. Ja, dat ken ik. Juist. Ja. Maar andere woorden, uh, de prikkels die je krijgt in de nachtradio... Ja. ...vind ik, zijn duidelijk minder dan overdag. Oh, wacht, even, en... wacht even, wacht even. Le leg even uit. Prikkels? Je bedoelt... Uh, uh, nou, hoe moet ik dat begrijpen? Nou, overdag is het vooral informatie, nieuws... Uh, en ga maar door, hè. Het rolt over elkaar heen. Het kan niet snel genoeg. Ja. Waar ligt de grens? Ik denk ook dat het met het type mens te maken heeft. Voor mij is het dan veel minder ontspannend als avond- of nachtradio. Als ik terugga in de tijd, ja. en het is jouw vraag, en is... dan sluit mijn antwoord, denk ik, daarop aan, nou. dan moeten we een aantal jaren teruggaan naar Radio 5. Ja. Slow radio ja. bij uitstek. Ja. Ik weet nog dat ik, ik uh, presenteerde in de jaren negentig uh, samen met Louis Huet het programma Montaigne ja. op de Radio 5. En dan hadden we dan, het uh, was middags twee uur. En dan konden we zomaar een uur praten over, over uh, Japanse dichtkunst. Ja. Oh. En dan denk je, Japanse dichtkunst. Maar als je daar iemand bij uitnodigt die daar alles van weet en die daar een uur lang over vertelt. hebben dan zit heb je, van, wauw. Ik wist niet dat ik dit leuk vond. Begrijp je, dat soort, dat, dat, die, die ja, ja. ruimte is er helemaal niet meer overdag, ja. toch? Nee, die is er totaal niet meer. Nee. Maar, maar goed, mag ik vragen, wat is de bedoeling eigenlijk van jouw vraag? Mijn bedoeling is... Uh, ja, wat is mijn bedoeling? <lacht> mijn Jij bedoeling is, is eigenlijk... Uh, uh, nee, nou, dat weet ik niet. Nee, ik, ik wil het gewoon graag weten. Ik, ik krijg ja. namelijk van mijn superieuren te horen... Adeline, het moet allemaal korter, het moet sneller. En dan heb ik zoiets van, ja, maar dat is helemaal niet waar... En dan zeg ik, jongens, luister nou eens s'nachts. Je moet niet naar mijn programma overdag luisteren, want dan kunnen ze dat natuurlijk terugluisteren. Mm -hmm. Ik zeg, maar je moet s'nachts luisteren. Want ja. s'nachts luister je naar mijn idee anders. En dat wil ik eens even toetsen ja. bij mensen. En nou ja, jij bent het met me eens. Misschien is er iemand die het helemaal niet met me eens is. Die denkt van, ja, dat geluid er allemaal s'nachts en dat duurt allemaal te lang en dat is allemaal uitgekomen. Ja, ik persoonlijk vind dat niet. Nee. En inderdaad, de nacht op zich is al rustgevender. Ja, lijkt me ook. Andere ja. woorden, je bent... Intenser met, met de radio bezig. Ja. Je pakt het veel beter op. Ik denk ook dat mijn luisteraars, die er allemaal zijn. en dat zijn er, zo, dat zijn er zo tussen twee en drie, nog altijd zo rond de 24.000. Dat, dat die allemaal beter luisteren dan overdag. De luisteraars mij wel. die nu luisteren. jullie luisteren allemaal heel goed, toch? Okay. Ja, ja, ja. Oké, Frank, dank je wel voor je bijdrage. Adeline, ja. bedankt. Jij ook, hè? Ja. Goeiedag nog. Ja. Dag. Alicia? Ja, goedenavond Adeline. Ik vind het wel, uh, die hoorspel vind ik prachtig echt. Echt waar? Ja, echt waar. Ik, ja, ondanks dat het zo, niet zo lang is. Bijvoorbeeld de, de spin, die wordt vanaf kwart voor één tot één uur. Ik moet altijd, uh, ik laat de televisie, ik doe die televisie uit en ik ga gewoon uh, luisteren naar de spin. Alicia, kom je uit Frankrijk? Ja. En ik vind het wel leuk. En de, de mokker, hè, die, die beschrijft een beetje Amsterdam van het jaar 70. Ja, nou, ik, de spin, ik ben ook helemaal I'm hooked on the spin. He, iedere ja. door de weekse nacht van kwart voor één tot één uur. Ik spaar ze meestal op. En dan ga ik ze dus een week lang, van een week, ga ik ze achter elkaar luisteren. Via de podcast, want dat is toch ook een fantastische ja, ja. uitvinding. Die podcasten. Dat is toch de ah. enige manier waarop je, waarop je radio kan programmeren naar je eigen zin. Maar wat leuk dat, jij dat, uh, dat, dat je dat helemaal goed kan volgen. Want dat lijkt me dus best wel moeilijk. He, als ik Nederlands niet... Je... Ja, ik vind het leuk. Ik kan volgen. Goed volgen. En heb ik wel het gevoel uh, dat de radio lijkt me. De radio is beter dan de televisie behalve zijn bepaalde... Uh, ja, dat is gewoon dat praatgedoe uh, van... Uh, ja, hoe heet hij... Van Klever of zoiets. Dat vind leren. ik wel ook goed. Van 11 uur tot middernacht. Dan laat ik na, na middernacht moet ik gewoon naar de radio. Ik ruik bij de radio tot 3 uur, 4 uur. Het hangt er vanaf. En dan pas ga je slapen. Wat voor programma, hè? Ik vind de groenteboer vind ik een prachtige vrouw hoe ze doet. Ja, oh, de groentevrouw, ja. Oh, prachtig. Ik zal haar missen als ze stopt, ze stopt met, met haar opmerking over wat, wat is gaande in Nederland. Prachtig, echt. Oh, oh wat ze leuk. Toch is toch geraffineerd in elkaar. Ja, ja, dat is ook zo. Nou, wat goed, ja, zeg. dat is prachtig. Ja, als ik heb haar twee keer gemist. Ik zeg, nou, hij is gebleven. En het lijkt dat ze is met vakantie. Ja, precies. Ja, ze doet ja, je nog. Ik uw stem en uh, je ziet zo. Ja, ik vind uw stem zo vriendelijk vooral uh, okay. laat in de nacht. Oh, nou, dat is fijn om te ja. horen. En, nou, uh, Alicia. Je bent uh, vrolijk in, in, in die manier hoe je u praat. Ja. Ja, ik vind het prachtig. hè nou, dankjewel Alicia. Alleen muziek wat, uh, wat ja? betreft me zit, ik vind het jammer dat jullie gaan altijd de, de Engels en de Amerikaanse muziek. Waarom? Laten jullie niet ons horen ook goede uh, Nederlands liedje. Goede Nederlandse liedjes? Ja, ja. Ja, ja Frans, dat is inderdaad. Ja, uh, ja, in ja, ik in heb een de... wat... Nederlands liedje. Ja, Amerikaans of Engels heb ik geen probleem mee, maar ik mis wat Nederlands En, en mis, mis, mis jij niet de Franse liedjes? Ik had een tijdje lang, had ik een Frans hoekje, samen ja. met de, de, uh, uh, Guusbourg, die dus de zuchtmeisjes, uh, uh, uh, hè, de grote liefde van de zuchtmeisjes. Maar uh, toen draaide ik eigenlijk, uh, in ieder geval zorg ik dat ik elke week wat Frans draaide. Mis je dat niet? Er wordt toch bijna geen Franse ja, muziek gedraaid. Ja, uh, ik uh, hoor ook RTL. Ik bleef niet... Voor mij, de goede BNR vind ik ook prachtig. Hè? Ze ja. gaan over economie en over politiek praten. Ja. Dat vind ik ook, ze doen weinig muziek. Dat vind ik ook goed bij de BNR. Okay. Ja, maar we hebben en, het nu uh, over de nacht. Ben... Hè? We hebben het over de nacht. We hebben het niet over de ja, dagradio. Uh, ook over nacht, ook over dag. Nederland 1, avonds ook, is goed. Dat ook. En echt uh, heel uh, hoor ik uh, overdag. Okay. Alicia, hartstikke bedankt voor je bijdrage. Ja, succes met uw okay. zending. dag. Dag. Dan heb ik hier nog uh, meneer Keijzer. Ja, dag mevrouw. Dag mevrouw. Ja. Goedenacht. Um, ik zit met heel veel belangstelling te luisteren. Uh, er zijn luisteraars die dus zeggen dat er te veel muziek gedraaid wordt. Weer een ander luisteraar heeft het over hoorspelen die hij niet graag wil horen. Maar ik heb zoiets van, hey, ik heb Radio 1 onlangs ontdekt. En uh, over slow radio, dat soort dingen. Ik vind het leuk, een documentaire overdag. En het feit dat jullie s'nachts de diepte ingaan... met zowel informatie, maar ook een hoorspel uit 1959. Ja. Ik ben van 1972. Maar als ik dat hoor, en ik kan niet slapen... dan denk ik, wat fantastisch. Ja. Er wordt een hoorspel herhaald uit 1959. En of het nou spannend is of niet, ik ben benieuwd. Ja. En ik vind dat jullie... ...ook de, de leuzen van Radio 1... ...het nieuws van alle kanten... ...en of het nou muziek is, of een hoorspel... ...of een documentaire... ...dat jullie dat volledig waarmaken. Dus ik begrijp ook niet die kritiek van luisteraars... ...van uh, ja, te veel hoorspel... ...te veel muziek... Te veel... ...nee, die muziek die jullie draaien... ...is al heel verfrissend en vernieuwend... ...en... Uh, ...ja, jullie gaan gewoon de diepte in. Dus... Uh, dat ja. is wat ik eigenlijk wou zeggen. Nou, dankjewel. Hartstikke leuk. Uh, en, en ik zou zeggen, blijf luisteren naar Radio 1. Dag en ja. nacht. Oké. Okay. Graag. Toch? Okay. Ja. We gaan even, denk ik, een plaatje draaien nu. Uh, um, wat heb ik? Ja, ik, ik, ik, ik, uh, en dan ga ik mijn vraag nog een beetje uh, bijstellen. Uh, ik heb nu een aantal luisteraars gehad. Hartstikke bedankt voor het bellen. Uh, nou, heb ik ook... Uh, uh, ik, ik was vandaag in de galerie en er kwamen ook luisteraars langs. En die zeiden van, um, je gaat toch niet vanavond weer een vraag stellen? Want dat vind ik zo vervelend, als ik dan die luisteraars hoor. En dan zei ik van, nou, daar wil ik het dan wel eens over hebben vannacht... Wat vindt u van, het, van, van luisteraars die bellen? Er zijn mensen die daar, hebben daar echt een ontzettende hekel aan hebben. Er zijn heel vaak dezelfde bellers die, die, die zichzelf heel graag horen. En die dus ook bij veel programma's bellen. Het zijn, uh, uh, uh, uh, nou, het zijn best wel vrienden geworden. Maar soms denk ik ook wel eens... Hé, ik wou dat er een nieuw iemand was. Maar toch ben ik ook wel weer blij dat ze bellen. Maar uh, er was een dame van, vanmiddag en die zei... Oh nee, dan, ik vind het zo. En die had er een heel verhaal over. Ik zei, bel mij nou eens een keer. Bel mij nou als je er een hekel aan hebt. Als je een hekel hebt aan het bellen, leg dat nou eens uit. Leg dat eens uit aan een andere luisteraars. Nou, whatever. Kan anoniem of whatever. Ik ben benieuwd of u wilt bellen. Hè? Uh, nou, geheel en al gratis. 0800-1121. En dan gaan we even naar uh, een bellende Jane's, Jane Mansfield luisteren. Hallo. Yes, this is Jane, baby. You want what? a girl like me <clears throat> what do i want i want a man that moves i want a man that grooves with long black hair he can't be no square 'cause when he kisses my lips he's gotta make me flip <gasps> oh baby that makes it nothing in the world means more to a girl than a man who's Really knows how to reel The way he keeps them in line Makes it feel so fine oh, Baby cat, that makes it I'm hip daddy, that makes it Oh really? me on. What does that mean? Oh, you know that that makes it. Oh, that's so kicky. I want a man that moves That makes it Nothing in the world Means more to a girl Than a man who's cool Really knows how to rule The way he keeps him in mind and makes it feel so fine Baby cat That makes it Is ze klaar? Oh, zeg nou, komt Nico net. Uh, Nico Verhoogd, die zit uh, achter de. Uh, die zit in de, in, in, de, in de centrale controlekamer. Waar dus volgens mij alle radiozenders binnenkomen. Is het niet zo, Joop? Ja. Uh, Joop Scholten doet hier de techniek nu. Maar uh, Nico, kom even melden van dat uh, de hele telefooncentrale eruit ligt. Want als je belt, krijg je een uh, foutmelding of whatever. Dat is ook niet te geloven. Maar we hebben wel. Hebben we nu uh, uh, Sikko aan de lijn? Sikko, die kennen we allemaal. Als u weleens naar je toe gaat. Dank je wel, Adeline. Dank je wel. Dankjewel. je uh, ik heb het over die bellers. Die mensen die altijd maar bellen. Daar ben ik er één van, hè? Ja, daar ben jij er één van. Nou, ik zou je zeggen, ik richt mijn hele weekleven in op jouw radio. Op mijn radio? Ja, op uh, Radio 1, dat ik zo zeggen. Ja, s avonds, dus elke nacht luister jij daarna? Nou, praktisch elke nacht. En ga je dan bijvoorbeeld s'avonds slapen of zo? Want je werkt toch overdag? Ik werk overdag, ja, maar dat is nou niet zo uh, zwaar belastend... dat ik me daar zorgen over hoef te maken. Toen ik nog voor de klas stond, was het veel zwaarder. Wat voor les gaf je? Alles. Oh. Oh, je was onderwijzer? Geweest. Ah, oh, oké. Okay. Maar, eh... Uh... Nee, nee. Nu pak ik dus chocolaadjes in, en daar hoef ik niet meer na te denken. En dus kan ik me s'nachts uh, deze vrijheid voor. Of, om lekker naar jou te luisteren. Meen je dat nou? Dat je den... dan. Dat meen ik echt, ja, dat meen ik echt. Ik ga om negen uur in de bed, Ik zet de wekker op half drie. En dan word ik wakker om half drie. En dan pak ik de radio. En overdag luister je niet naar radio? Dat, dat is nauwelijks te horen. door de afzuiginstallatie die we hebben. Oké. Okay. En ze draaien Veronica of Radio Noord-Holland. of weet ik wat. Ja. Dat, is, uh, dat is niks. Alleen maar muziek, want die mensen die snappen er toch niks van. Nee, nee. Oké. Okay. En hoe vind je dat bellen dan? Ja, je doet het zelf. En waarom bel je? Voor de grap, voor de leukigheid. Ik wil een aanspraak hebben s'nachts. Ja. Ik kom speciaal terug uit Soetermeer. Uh, zondagsmiddags. middags. En dan zeg ik: ik ga lekker naar bed ik ga lekker slapen. En ja, dan ga ik s'nachts bellen. Ja. En zij vindt dat maar niks. <laughs> ik zeg, ik heb je dat pech gehad? Dat is, dat is mijn, uh, mijn pretje. Jij hebt ook weer verzetjes. Oké, okay, goed. Nou, zie ik toch? Ja, zie het, is helemaal helder. Nou, hartstikke goed. Ik ben blij met een luisteraar. En, uh, ja, ja, oh ja, maar goed. Ik hoor allemaal oude bekenden terug, zoals Jenny, heb uh, ik laatst weer gehoord uit de En Tibo hoor ik weer eens. Ja? En Ari, die vrachtwagenchauffeur. Okay. En, uh, ik hoorde op een dag op werk af en toe van mijn collega's. Ja, maar jij hebt weer gebeld vandaag Ja, ik ja, heb jou ook nog genoemd, Sjaak. Okay, goed. Ja, zegt hij, dat, dat, dat, dat klopt, maar ik, ik durf zelf niet te bellen. Daar ben ik te bang voor. Okay. Ik zeg, joh, kwakzalt, uh, okay. zei: joh, ben jij nou ook hij zwakker. Maar ik durf niet te bellen. Ik, ik, ik, ik, hoor, ik moet het straks weer horen, hoor, over een uur of negen. Nou goed. goed eh, je taxeerde daarbij werkt natuurlijk. Oké. Sikko, Sikko. Ik ga het hierbij even bij laten. Want ik ga even zeggen dat. Mensen kunnen wel bellen met 0800 1101. 1101. 0800 1101. Dus is... ik ga door met de is... volgende. Dank je wel, Sikko. Is, Sico. Eruit? is eruit? Ja, die is er even uit. Dus misschien uh, komt dat wel weer goed. Maar nu is het 0800 1101. Want ik wil ook een beller die zoiets heeft van. Oh, ik vind dit vreselijk. Oh, okay. Tot ja. Dank Dag, Sikko. Dan heb ik ook nog aan de telefoon. René? René, ben je er nog? Ja, dat ben ik wel. Nou, ik ben een nieuwe beller. Je bent een nieuwe beller? Maar ik luister al heel veel naar jouw programma. Ja. Maar ik ken jou ook heel lang. Want je hebt ook bij de VPO gewerkt op tv. Ja. En nu wil ik iets zeggen. Want iemand die zei... Een paar mensen ervoor... Die zei iets over Frank Zappa, muziek... En en toen begon ik te denken van... Jezus, dat is het. Ik ben 57, de gozer van de 60's. Nou, volgens mij hij ook. En jongens, we moeten weer naar, naar de roots terug. Waar het begonnen is. En er zijn zo mooie dingen. Die zijn we allemaal vergeten. En hij bedoelde het ook. En hij pakte mij. Snap je? Ja. Dus jij hebt zoiets van. Uh, uh, ja, goede muziek. Nee, uh, nee, nee. Je kan, je kan de dingen. De, de, de dingen kunnen ook uh, niet goed zijn geweest. Maar er zijn ook hele mooie dingen. Geweest. Die horen we niet meer. Nee. O, ja, jij bent toch ook. Uh, die leeftijd van mij of niet? Ja, ja, ja ik ben ook 57 dit jaar. <laughs> nou, dat bedoel ik. Hey, Ding nou eens terug. In de 60s en de 70s. Ja, nou goed, we hebben, we nee, hebben uh, Jan Emo's. Nee, Ja. Nee, maar dat moet. En nee, luister even, wij zijn de generatie die dat nog steeds. Niet, vooral jij. He, ik ben ook uh, iemand die uh, heel. Uh, dat kan doen. Maar jij kan het ook doen, hè? Om de dingen te, te laten herlezen die we zijn weer. Ja. Toen de tijd. Oké. Okay. Patrick, of eh, uh, uh, René. Nee, ik heb geen Patrick. Nee, René, ja, hij heeft... Hij heeft Patrick hij heeft, Duffy, bedoel je misschien. <laughs> nee, nee. René, uh, je boodschap is duidelijk. Bedankt voor het bellen. Blijf luisteren. Doeg. Ja, dat, maar dat heb ik altijd gedaan. Oké, okay. goed. Dag. Uh, uh, wie, wie, wie ga ik nu krijgen, Vin? Uh, uh, uh, Patrick of Ed? Patrick, Patrick. Hallo. He Hallo? Hi, Patrick. Ja, goeiemorgen. Jij houdt van uh, nachtradio, of niet? Ja, vind ik heerlijk. Heerlijk. Ik hoor dat je in de auto zit. Ja, ik zit in de vrachtauto, dat klopt. Oké, okay. en dan is het lekker om naar de radio te luisteren. Ja, en zeker dit soort uh, radio. Gewoon uh, dat lekker ongedwongen uh, radio. Dat... Uh... Ik heb al het gevoel dat er s'nachts radio gemaakt wordt dat, uh, van jullie gevoel zelf uit. Dat het niet uh, allemaal zoals overdag dat gekouden is. Van ik moet dat plaatje draaien, ik moet dat zeggen of ik moet zus. Eigenlijk is het meer spontane radio, vind ik s'nachts. Nou, dat, dat geldt in ieder geval voor, voor mij wel. Ja, ja, ja, ja. En ik mag het ook allemaal zelf bedenken. Dat is eigenlijk ook een geheim. Want mensen, ik, ik denk soms wel eens van ik ben gek dat ik s'nachts uh, werk. Maar weet je, het, het is zo ontzettend leuk dat je dat ik eh, niks hoef te doen, maar het allemaal zelf mag invullen. Dus ja, dat, uh, dat, dat is dat natuurlijk... Dat is ook het mooiste van de, van de radio, ja. s'nachts. Maar, maar Patrick... Op, uh... ja? Hallo? Ja, ja, nee, maar Patrick, er zijn heel veel zenders ook nog s'nachts uh, bezig. Er is heel veel muziek. En, en waarom wil je, vind je dan juist Radio 1 leuk? Gewoon uh, de afwisseling van de programma's. En uh, ik heb zo'n gevoel dat er uh, bij Radio 1 gewoon programmamakers zijn die, die, die nog liefde voor de vak uh, uitoefenen. Die, die, die, die, die stralen dat soort plezier uit op de radio. Vind ja. ik. oké okay. Want ja. je hebt ook uh, net als de Jong op donderdagsnacht is dat geloof ik, de Nachtjurster ja. Ja. ja, dat is ook zo'n programma. Dat wordt eigenlijk, ja, die straalt gewoon uit als ze het graag doet. En dat wordt eigenlijk ook door de mensen zelf gemaakt. Die dan inbellen. Ja. en dergelijke. Dat, dat noem ik spontane radio. Niet dat uh, volgekoude en de commerciële uh, geluid er allemaal. Ja, precies. Ja. Nou, Patrick, ik vind het een mooi compliment. Ik, ik wens je nog een goede rit vannacht. Ja, en bedankt voor even. je bijdrage. Oké, okay, nou, prettige uitzending nog. Dag! Oké. Okay. Eh, zal ik iets gaan draaien? Zal ik die PESH-mode gaan draaien? Die staat voor, hè? Een uh, uh, oud nummertje, Slow heet het. Ik dacht, uh, dat uh, past wel. Leuk, komt ie. Bye. Let the world keep its carnival pace I prefer to look into your beautiful face What a waste Let the stars continue to fly by I don't have one desire to understand why to overflow slow, slow, and doesn't it show? I don't need a race in my bed when speeds in my heart. Het uh, telefoonnummer werkt weer, dus je kan ook weer bellen. Het gaat dus nummer 0800-1121. Uh, mijn vraag was, wat moet je met al die mensen die maar bellen naar de radio? Is dat leuk om naar te luisteren? Uh, aan de telefoon Ed uit Nijmegen. Jij... Hallo Adeline, goeienacht. Goeienacht. Nou, jij bent een van mijn vaste bellers. Precies. Ja. Maar ik ben dan alleen een vaste beller voor het spelletje. Oh ja, ja, precies, ja. Maar ik moet eerlijk zijn, ik zei net tegen die meneer die telefoonnaam ook... ik erger me werkelijk wel eens aan de mensen die constant naar Casa Luna... elke avond vijf keer in de week bellen. Ja. Ik vind, ze moeten zichzelf een beetje matigen. En dat de programmamakers nou eens zeggen van beste mensen... bel nou eens één keer in de 14 dagen, één keer in de maand, dat is genoeg. Want je kunt toch wel overal een mening over hebben... maar je hoeft toch niet altijd die mening door te geven? Nee. Dan komen anderen ook eens een keer aan bod. ja. En bij spelletjes zou ik zeggen, als je een keer gewonnen hebt, drie maanden wachten. Dat doen ze bij Radio Gelderland ook. En dan mag je weer meedoen. Oké. Okay. Maar jij belt bijna elke week, Ed. Nou, jouw spelletje? Ja, maar mijn spelletje, ja. Dat vind ik luk. dat is een spelletje. Maar ik, als ik win, dus je, kun je nakijken, Adeline. Dat ben ik nee. zelf zo, dan zal ik echt niet de volgende week weer bellen, hoor. Oh, oh wat Dan voel ik me beschaamd. Als zij je voor dat ze het zouden horen, dat je die week daarvoor iets gewonnen hebt, dat doe ik nooit. Oké, okay, oké. Okay, okay. Dat voel ik zelf aan. Maar, maar, maar, maar, jij, maar hoe, hoe vind je sowieso dat... Dat uh, uh, uh, luisteraars die, die praten um, op de radio, mm. dat inbellen, wat, wat vind je daarvan? Ja, dat, ik, ik hoor graag andere meningen. Ik, ik vind dat, maar je hoort vaak ook bij, ik een bijvoorbeeld de nachtzussen net voor me, daar hoor ik ook vaak dezelfde mensen. En dan, ja, dan denk ik, mm, dan komt die weer aan. En dan een paar mensen uit Den Haag, ik ken die, die namen wel, die komen ook weer lekker boven water en die blijven dan maar doorgaan. En dan, ja... Daar ben, ik, daar ben ik niet zo van, daar hou ik niet zo van. Moet, het onderwerp moet je liggen en dan met alle plezier waar je vandaan komt en wie je ook bent, geef je mening, maar gaat niet op alle onderwerpen in... Ja, ja. Je, kunt, je kunt niet alles becommentariëren. Uh, nou, ik, ik ben het helemaal met je eens, Ik ben het met me eens. <laughs> ja, en, en, dan, en dan nachtprogramma's. Ik, ja, ik zit me al een beetje op te winnen. Ik heb gehoord ja. dat Casa Luna bijvoorbeeld weggaat. Ja. Misschien jullie ook nog wel. Ik weet het allemaal niet. Dat zou ik vreselijk vinden. Hoor. Ja, ja, Want nou... een hele hoop gehandicapten zoals ik, Die zijn echt gebonden met de nacht. Die houden van de nacht. De, de, dan leven ja. wij een beetje. Uh, komt een beetje boven water. We houden van, ja, van een bepaald ritme. Mag ik dat ook zo zeggen. Ja, ja, ja, ja, ja. Zelfs overdag. Dan heb je bijvoorbeeld... Uh, van kwart over twaalf tot tot twee, dan heb je van NCRV, hè, de lunch. Ja. Nou, als Jurgen van der Berg er niet is, dan ben ik al een beetje gepikeerd. Oh ja? Ja, kan ik niks doen. Die mag ik heel erg graag. Dan denk ik, ik ken de man helemaal nieuw. hoor. Nee, nee, nee. Maar dan denk ik, ha, jammer. En dan, dan geniet ik van, de, van die kwestie wat erin zit. En dan komt daarna kun je mensen kunnen inbedden van half twee tot twee van... Uh, uh, weet je het ook weer eens. Dat is zo'n programma, kun je ook... Komt er een stelling, ken je wel, hè? Ja, ja, ja, ja. Nou, dat ja. vind ik fantastisch. Maar daar zal ik ook nooit reageren. Maar daar reageer ook vaak dezelfde mensen, op bij die stellingen tussen de middag. Hoor. Valt maar, maar waarom luister jij nou naar al die programma's met bellers, als, als je die bellers ook wel eens irritant nou, vindt? Nou, het, het zijn niet altijd bellers, want je hebt daarna bijvoorbeeld om twee uur van de NCRV, dan kun je niet bellen van twee tot vier. Dan heet dan dit is de, de middag of dit is de dag. Ja. Dat is best goed. <laughs> Hebben ze gasten om het kwartier, een soort... is uh, uh, dus ja. ja. Net zoals een half acht van op de televisie... maar dan tussen de middags, tussen de middags dat vind ik best goed... Allemaal ja. verschillende gasten. Okay. Ja, het draait wel vaak om hetzelfde neer. Dan komt bijvoorbeeld een acht die zit dan te praten bij Dit is de Dag. En dan komt dat s'avonds weer op de televisie. En dat, dat gaat over en weer, weet je wel. Ja, en jij doet het ja. wel goed. Je hebt wel afwisselende gasten, vind ik. Niet, ik ben niet altijd met, met het programma eens van jou, hoor. Oh je gezegd Want hm. voor het hoorspelen vind ik hartstikke leuk. Maar zoals die hoorspel laatst van die uh, wijscheren en zo... die al de bekende Nederlanders werd gesproken... dan vond ik persoonlijk heel vreselijk. Maar ja, oh, ja dat, ja, dat Socrates... Ja, dat is, het was iets anders. Ik vond het ook prachtig. Ja, dat zal kijk, dat, dat, dat, ik. Ik zal het ook niet ontkennen, maar ik, ik vond er niks aan. Maar ik zeg het gewoon mijn mening. Ik, ja, nee, ja, oké. Okay. En dat moet, moet we gunnen, of ja, niet? Ja, tuurlijk Ed. Ja, nou, nee, tuurlijk. Ed, ik ben heel blij dat je dit uh, even met me wilt delen. Gewoon eens een keertje zeggen van beste mensen, als, als je... Uh, bel nou eens een keer... Maar dat, ik, ik ben, ben speelt de film voor. het tre, je nou eens een keer, ja, Ben nou niet altijd. Je ja. mening wordt van het eerste gewaardeerd, maar gun altijd. Oh, oh, er viel even wat weg. Het hartstikke fijn. Blijf luisteren. Tuurlijk. En ik, uh, misschien hoor ik je het volgende uur wel weer bij het spelletje. ja ik hoop okay. het. hè? He. Ja, hetzelfde. Dag. Uh, ik wil even zeggen, Rob, die heeft via de mail gereageerd... Gere en Rob, die zegt... hou AUB op met geklets met de luisteraar. Slow radio is prima. Eindelijk informatie en niet eindeloos amusement. Oké, okay, nou goed. Bedankt voor je bijdrage. Dan heb ik Paul. Paul belt vanuit de Filipijnen, klopt dat? Ja. Je bent aan Skype, hè? Ik ben aan Skype, ja. <laughs> en jij je, je, je luistert in de Filipijnen naar dit programma? Ik luister bijna elke, elke keer naar uh, Radio 1. Het is hier nu bijna 9 uur in de morgen. Oké, okay, dus jij, jouw dag gaat dadelijk beginnen. Mijn dag is al begonnen, want mijn kinderen zijn al in school. De school die begint om uh, half uh, acht. Ja. En uh, die gaan om drie uur weer naar huis. En dan, ik, ik ben uh, gepensioneerd. Ik woon uh, acht jaar hier al. Maar ik vind het ontzettend leuk om... Wel naar mensen te luisteren die allemaal bellen, want dan hoor ik ook een heleboel uh, mooie Nederlandse verhaaltjes. Oké, okay, misschien juist omdat je daar zo ver weg woont, al acht jaar. Vind je het wel leuk om, om, om, die, om, om Nederlanders uh, aan het woord te horen of mensen die hier in ja. Nederland wonen? Ja, juist. Oké, ja, ja. oké. Okay, okay. Nou, en, uh, en, en luister je dan ook specifiek naar nachtradio of uh, maakt dat niet uit? Nee, nee, altijd naar Radio 1. Oké. Okay. Als ik uh, thuis ben, dan uh, heb ik altijd radio aan staan. Maar vind je er, uh, dat er verschil moet zijn tussen nacht- en dagradio? Nou, ik denk nachtradio is meer voor mensen die uh, meer willen relaxen. En uh, dagradio met muziek en zo, dat, ik denk dat het meer voor mensen die echt uh, actief bezig zijn. Oké. Okay. Goed. Nou, Patrick, bedankt voor je, voor je bijdrage. Paul, en uh, Paul. Oh, oh, Paul, sorry. Oh, heeft hij... Nou, goed. Hey, uh, hele fijne dag daar in, uh, in uh, de Filippijnen. Doeg. Ja, en jij hebt uh, succes met je programma. Dank je wel. Daag. Dan hebben we uh, nog één minuutje voor Millie. Ja. Is dit Millie? Willy. Willy! Oh, ja, <laughs> Ik Ronin. zal tegen Vincent zeggen dat hij zijn oortjes moet laten uitspuiten. Dit is Willy. Niet mm, mini. Ja. <laughs> hey. Goed, één minuutje. Ja? Uh, bedoel uh, Laten we even omdraaien. Laten we jouw programma een keer op een dag doen. Overdag, niet in de nacht. Oh? Oh. Ja, ja dat, dat, dat, krijg ik, dat krijg ik natuurlijk nooit voor elkaar. Dat geleuter van mij, dat is natuurlijk helemaal niet interessant nee, voor overdag. Nee, hè? Het, is, het is geen geleuter, kom op zeg. Ik bedoel, uh, overdag heb je geleuter. nachts niet. Nee. W <laughs> Zo <laughs> eenvoudig is het. <laughs> Ja, maar overdag gaat het over alle belangrijke dingen die er in de wereld gebeuren. Nee, nee. nee ik bedoel, ik, ik luister naar Radio 1 en het begint s ja. ochtends om 6 uur. Hè? Ja. Dan heb je 7 uur, 8 uur, allemaal herhaling, herhaling, herhaling. Ja. Maar jij hebt geen herhaling. Zo simpel is dat. Nee, ja. Stel me voor, een netmanager. Ik, uh, ik zal een actie ondernemen. lijkt me leuk. Oké. Okay. Nou goed, we gaan het, we gaan het voorstellen. Hey Willy, bedankt voor je bijdrage. Dan gaan wij nog even lekker naar uh, Feeling Groovy luisteren. Doei. Is goed. Doei. Slow down. You move too fast. You got to make the moment last just kicking down the cobblestone.